7 uur, Juri Stuinetski met het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt na de botsing op de Betuwe-lijn. Daar botste een goederentrein vanmiddag op een werkwagentje bij het Gelderse Angeren. Niemand raakte gewond, maar er konden urenlang geen treinen rijden. Op het moment van de botsing werkten monteurs aan het spoor. De man die is aangehouden, was verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens die werkzaamheden. De lorry werd gebruikt om gereedschap mee te vervoeren. Normaal gesproken wordt het wagentje van de rails gehaald als een trein wil passeren. Dat was nu niet gebeurd. Waarom niet, is onduidelijk. België zat vorig jaar toch niet in een recessie. De Nationale Bank van België heeft het groeicijfer voor het derde kwartaal van vorig jaar... bijgesteld van min 0,1 naar 0 procent. In het vierde kwartaal krompt de economie wel iets... maar dat werd in het eerste kwartaal van dit jaar weer goed gemaakt... met een kleine groei in België. Er is pas, er is pas sprake van een recessie als de krimp langer dan één kwartaal aanhoudt. Nederland zit wel in een recessie. In het centrum van Amsterdam zijn al veel Ajax-supporters... voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-VVV Venlo. Bij winst of gelijkspel is de Amsterdamse club landskampioen... In de binnenstad hangt een gemoedelijke sfeer. Veel supporters zitten op terrasjes voordat ze naar de arena gaan. Burgemeester Van der Laan heeft er alle vertrouwen in... dat het vanavond rustig blijft in de stad. Als Ajax kampioen wordt, is er niet meteen een huldiging. Die wordt morgen gehouden bij het stadion van Ajax. De bezuinigingen op sociale werkplaatsen gaan volgend jaar niet door. Het kabinet wilde volgend jaar 100 miljoen euro op de werkplaatsen besparen... Maar naar nu blijkt hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vorige week afgesproken dat plan te laten vallen. Het weer. Vanavond neemt de kans op een bui toe. Morgen avond regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 12 en 17 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog 40 kilometer file. Het is nog erg druk op de wegen in en rond Rotterdam. Dan komt er een ongeluk in de, op de A29. de A15 Europoort Rotterdam staat tussen Spijken-Nissen en knopert Plein 15 kilometer file. de A20 hoeft richting Gouda voor Knoop de bresseplein 5. Dan de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar staat voor de Heimenoordtunnel 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 De NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Eind jaren 50 ging de nederrock dampend van start met de Tielman Brothers en Peter en zijn Rockets. En meer dan een halve eeuw later schrijft onze gast het boek Dijkdoorbraak. Waarin hij de vaak hilarische verhalen optekent. van 40 rock'n'roll acts die Nederland deden golven. En daar horen natuurlijk vier CD's bij. met de Top songs van de Polder Rock. Hier is Sterk Lammers. Uw presentator is Petra Possel. En niemand kan zo rock'n'roll zeggen als Joost Prinsen. Ik genoot. Je genoot ervan, hè, Tjerk? Ik genoot. Welkom. Welkom bij Kunststof, cultuur en mediaprogramma van NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1... Tjerk Lammers is onze gast. Uh, u kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Dan gaat u daar naar het gastenboek. Laat u een reactie of uw vraag achter. Bijvoorbeeld wat is uw favoriete band uit de jaren zestig? Nederrok. Niet pop hebben we het niet over. Nederrok. Of wat is uw favoriete bent uit de jaren 70, 80, 90 nu. wellicht? Ja. Nu, kom maar op met uw reacties radiokunstof.nl of via twitter.com #radiokunststof. Check. Hallo. Hi. Leuk dat je er bent. Jij woont zo'n beetje aan het Leidseplein. Ja. Waar, <laughs> waar het? Ik geloof precies 20 meter. Van de, van de plek des onheils. Nou ja, dat wordt gezellig strakjes. Verhuur jij je balkon of uh, hoe, hoe vul je dat in? Nee, ik ga de een ik ga overwinning de, van Ajax die eraan staat te komen. Ik verheug me alweer op het langsrijden van de bus... en dan ga ik hele gewuiven uit mijn raam. Ah, ja. oké. Okay. En heb je daar speciale kledij bij aan... of is dat gewoon in je gewone... Nee, nee, natuurlijk niet. Dan trek ik mijn Ajax-shirtje aan. Dat begrijp ja? je wel. Ja. Ja. Ben je een voetballiefhebber? Ja. Ja? ja. En je bent voor Ajax? Ajax en Heerenveen, hè? dat snap je. Heerenveen. Ik kom uit Friesland. Ja. Dus. Maar nou dacht ik altijd dat je uit Drachten kwam. Ja. Maar daar wordt niet gevoetbald? Nee, nee. Maar, Echt, maar? in, in Friesland... Je zegt dat ook enigszins beschadigd. Nou ja, God, ja. Dit, nee, er wordt, wordt wel gevoetbald. Maar er wordt op uh, buitengewoon laag niveau gevoetbald. Hoewel ik geloof dat Drachtse boys op zaterdag nog wel redelijk hoog voetballen. Maar in Friesland is iedereen voor, voor Herenveen. Ja, ja. Behalve in Leeuwarden, daar zijn ze voor kan Maar. Leeuwarden ja. is toch, namelijk dat zijn Friesland. Nou, dat, dat, dat, dat, dat zijn eigenlijk omhooggevallen types daar in Friesland natuurlijk. Daarom, dat, dat kun je wel stellen. Ah, okay. Hebben we nu gelijk al ruzie met Half Nederland? <laughs> ja. Die, uh, Half Nederland mag ook weer mailen naar, uh, via het gastenboek radiokunsthof.nl. Uh, ik, ik las een bericht gisteren uh, in de krant dat uh, sinds het optreden van het hologram Tupac... Uh, iedereen erover bezig is wie er nu allemaal op tournee kunnen. Maar in ieder geval heeft de drummer van Queen... in een Amerikaans muziekblad Billboard verklaard... dat er geen projectie van Freddie Mercury komt. Queens voorman die in 1991 overleed. Want hij zegt hij, dat voelt niet lekker. Ik ga niet met een hologram van mijn dierbare vriend op het podium staan. Het is de echte Freddie of het is helemaal niets. Nou, die echte Freddie, die krijgt hij niet meer. Nou, wordt het toch helemaal niks. Wat, wat vind jij van die ontwikkeling als oude rock'n'roll liefhebber? <laughs> ja, ik heb het niet gezien. Het zal wel goed wezen. Maar het, het lijkt me wel... Men, men, de mond valt open van de mensen als die ziet dat een hologram zo geloofwaardig is. Ja, dat het lijkt ja, of de artiest er ja. zelf staat. Hè? Ik zie mezelf straks alweer in de in, uh, Feestenten van de Veen staan... en uh, naar een hologram van Wim Bieler van Q65 uh, kijkend. Ja. Ik vind het een sterk staaltje, maar ja, goed, uh, wie weet wat de toekomst allemaal brengt. Maar, uh, ben je voor, ben je er tegen of heb je ik geen ben er mening? Nou niet, bro, bro, ik heb eigenlijk geen mening. Oh, ik vind het wel leuk. Het zal, misschien is het wel heel leuk. Maar moeten wij eigenlijk nu nog steeds naar Wim Bieler van de Q65 kunnen kijken, überhaupt? Niks moet. Maar ik zou het wel leuk vinden. Ja, zou je het leuk vinden? Ja, waarom niet? Tuurlijk. Ja. Wat, wat, wat, wat zou je het liefst willen zien van, van die man? Van Bieler? Ja, een wat... optreden? Kijk. Q6 5 was het eerste optreden waar ik danig van een indruk raakte. Eigenlijk was het het eerste optreden van een grote rock-act die ik ooit zag. En uh, het waren nogal wilde jongens. Dus Dit ik... was in de periferie van Drachten waar je, je vandaan komt? Het was op de Veenhoop. De Veenhoop is een watersportplaatsje. En wij lagen daar met de boot, want we waren elk, elk weekend met de boot waren op het water. En op de Veenhoop wordt elk jaar staat er een feesttent waar een hele grote artiesten optreden. Ik geloof dat het zelfs Joe Cocker er wel eens op getreden heeft. En dit was 1965, en toen ben ik naar binnen gesniekt. Toen ben ik onder het tentzeil door, door een plasje kots, weet ik nog, ben ik naar binnen ge ge geglipt. Hoe oud was je toen? Tien. Elf. En uh, uh, toen ben ik helemaal vooraan gaan staan. daar heb ik groep 1850 gezien en, uh, en Q65. Groep 1850 werd ik niks meer van, maar Q65, dat was zo'n ongelooflijke bak herrie en agressie en overdonderend iets dat ik dacht van dit vind ik heel erg angstig, maar ook heel erg geweldig. Dus ik wilde vluchten, maar deed het niet. Er mijn... was bang en prikkelend ja. tegelijk. Het heeft mijn leven veranderd, daar wat, op de veen Wat een schitterend verhaal, Tjerk. Dank je. Uh, dus, dus dat was bij Q65 en je vond het beangstigend... want het was gewoon een hele bak herrie voornamelijk, hè? Nou ja, kijk, als je in Drachten opgroeit... vroeger stond Biesheuvel daar op een sinaasappelkistje... toespraken te houden, dat is een niet echt een hele dynamische plek. En nou wil ik niet zeggen dat ik als elfjarige al ontzettend uh, op zoek was... naar een dynamische plek, want ik wist niet eens wat dynamisch betekende toen. Maar toen ik dat zag, heeft het toch binnen in mij, en het jongetje in mij... heel wat los, uh, losgemaakt. Want uh, daarna was ik gewoon verloren en uh, moest ik uh, de popmuziek in. Nee, maar was het, werd daarmee ook het vuurtje aangewakkerd van... ik wil zelf spelen, ik wil zelf de jongen met een gitaar zijn... of was het vooral ik wil vooraan staan uh, nee, het was, uh, ik, wilde, ik wilde toen heel erg uh, pop, popzanger worden. Popzanger? Ja. Ja, zanger. ja, ik wilde zanger worden, ja. net als Wim. Net als Wim Bieler. Ja. Nou, moet ik zeggen dat je hier net die studio binnenkwam... en voor de mensen die niet weten hoe die studio eruit ziet... het is een zeer royale studio met een heleboel instrumenten erin... en een waanzinnige, originele Herman Brood aan de wand. Jij liep in één beweging naar de gitaar, pakte hem op... en zette meteen de eerste tonen in van... volgens mij was het Hocus pokus van focus. Volgens jou? Ja, <laughs> <laughs> ik meen het te herkennen. Nou, dat vind ik wel heel wat dat je herkent. Je ja, al. maar dat... dat deed je met een soort gemak, misschien zelfs wel arrogantie... dat ik dacht, hij wil toch even laten zien dat hij wel kan spelen. Nee, ik kan helemaal niet spelen, maar dit is nou net een riedeltje wat ik... Wat ik uh, Zou geleerde. je dat nu zo weer durven doen, als ik dat nu... Oh, zeg maar, als ik je vraag om dat hele loopje nog één keer te maken. Nou, maar dit, kijk, dit is radio, hè? Dat, dat komt toch niet in beeld. Dus dan uh, ben ik een hele tijd weg. Want ik dacht, nee, dat praat ik dan vol. Daar ja, heb ja. ik zo mijn technieken voor. Nou, laten we het maar niet doen. Ik okay. ben daar heel nou, Ik heb, ik heb zeer weinig doen. muzikaal talent. Ik kon ook helemaal niet zingen. Dus ik heb die droom ook enorm snel op moeten geven. Jij vertelde net, eh, want we gaan het hebben over... Eh, laat ik je even introduceren. Je bent popjournalist, je bent oud-hoofdredacteur... van het muziekblad Revolver. Daarvoor heb je Aloa opgericht en gemaakt. Dat is dus niet dat blad van Willem de Ridder. Even voor de duidelijkheid, het is het popblad Aloa. Je hebt veel gewerkt voor platenmaatschappijen. Je hebt de autobiografie van uh, Iron Man... van de Black Sabbath-gitarist uh, Tony Wyomie. Iomi, ja. Ik kan dat nooit goed uitspreken. Uh, daar ben jij de ghostwriter van. En dat boek is uh, in, tot de biografie van 2011 uh, uitgeroepen in Amerika. En nu kom je met Dijkdoorbraak. Een box met vier cd's waarop 55 jaar nederrock te vinden is. Nou, dat is iets wat zich heel moeilijk in woorden laat vangen. Dus gelukkig is het een soundbox geworden. En die soundbox die begint gewoon helemaal bij het begin. Daar had Joost het net al over, de Tielman Brothers. Maar ja, voor jou begint dat bij Q65... Nou, nah, is niet waar. Ik, ik, jouw eerste mij... aanraking? Nee, ik denk dat, dat het voor mij wel begint met uh, Peter Koelewijn. Die heb ik dan niet zien optreden of zo, maar, maar kom komt van het dak af uit 1960. Dat was natuurlijk wel, uh, wel uh, een binnenkomen al. Dat was wel een plaatje wat je al raakte? Ja, ja, zeker. Jouw eerste ervaring die je net beschreef in die tent. Ja, laten we even luisteren hoe Q65 klonk. Dan kunnen we even kijken of dat ja, nog net zo uh, overtuigend is. Ja. Zullen mensen nu heel boos worden dat we het wegdraaien, maar... Ik ook. Woedend ben ik. Ja, woedend. Uh, the Life I Live. Ja, het is een wonder eigenlijk dat ik weet dat het zo heet. Want het is volkomen onverstaanbaar wat deze jongens zingen. Nou, het is niet onverstaanbaar. Het is Engels, maar eigenlijk is het niet Engels. Eigenlijk is het Haars. En ze hebben ook prachtige zinnen. als uh, I smoked and, We smoked and drinkt all night en zo. Hij smoked and drinkt all night. Volkomen zelfvervaardigd Engels. Hartstikke mooi. Ja, ja. Ja. Dat is wel onder andere een van de eigenschappen van de Nederrock Dat het Engels is, maar dat je er op de een of andere manier... altijd wel het Nederlands in herkent. Ja, dat geloof ik wel, ja. Hoewel het niet zo extreem hoeft te zijn als in de jaren 60 <lacht> met Q65. Hoe komt dat eigenlijk dat ze allemaal zo slecht Engels uh, spraken toen? Nou, toen had je gewoon... was het onderwijs nog helemaal niet zo op het Engels gericht. waren, er maar één, uh, één zender, Nederland één... Uh, waar op zijn hoogste Dick van Dijk show te zien was. Dus ja, je leerde gewoon helemaal niet zoveel Engels. Nee, dat is pas later gekomen. Uh, er waren toen ook bijna geen platen, laten we wel wezen. Popmuziek begon net. En uh, als, je, als je thuis twee of drie LP's had... Dan was het al heel wat, weet je wel. Je zei net al, deze groep kwam uit Den Haag. Uh, daar kwam heel veel popmuziek vandaan. Daar kwamen heel veel bandjes vandaan. Hoe, hoe kan dat? Want Den Haag heeft toch de reputatie van voornamelijk een hele brave stad. Ja, maar nou ja, goed. Uh, bij braafheid hoort natuurlijk ook uh, uh, katte kwaad. Uh, het is inderdaad een hele brave stad. Maar uh, ze zijn er echt heel erg vroeg mee begonnen. Want... Uh, René Nodelijk, die later René en his Alligators had... wat toen de wildste band van Nederland was, rond 1960... die, die had al een bandje, dat heette de Beach Boys in 19... ik dacht 57 of zo. Dus uh, ja, Den Haag was er gewoon vroeg bij. Waarom nou specifiek Den Haag, weet ik niet. Uh, er was een scene. Ja. En die scene die hebben ze gelink, uh, heeft ze flink voortgeplant. Wat is het verhaal van Q65? Wat is er met die band? Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Nou, Q65 vind ik eigenlijk wel... Uh, uh, een archetypische band Die wel een beetje model staat voor alles wat er in het boek uh, gebeurt met, met die bands. De, de, de, de meeste verhalen hebben een, een gelijksoortig verloop. Er komen een paar enthousiaste jonge lui bij elkaar. Die gaan uh, uh, muziek maken. Vol enthousiasme. Meer enthousiasme dan uh, technische vaardigheid. Ze worden ontdekt. Ze worden heel snel uh, beroemd. gaan heel snel heel veel optreden. Uh, worden meestal ook uh, natuurlijk uh, getild door managers en platenmaatschappijen. En uh, dan komt er al ras, uh, komt, komt er zand in de machine. Uh, Bieler moest bijvoorbeeld uh, uh, onder de wapenen, militaire dienst. Maar ze kregen ook ruzie, heel erg... En uh, het mooie van dat soort oude groepen is... dat die ruzies die ze toen in de jaren zestig gekweekt hebben... dat die meestal toch nog wel doorduren tot nu. Ja, want dat zie je terug in de verhalen die je in het boek opgetekend ja. hebt. Dat zijn ja. interviews soms nog met de jongens van nu. Bieler is al een tijd nou, dood. Ja, maar, maar... Biel, er staan quotes van Bieler in. Ja. die zijn nog steeds boos op elkaar. Die zijn, ja, vooral Peter Vink, de bassist. Overigens een fantastisch goede bassist. Die was de Benjamin van, uh, van het clubje. En die werd ook ongenadig gepest door die andere jongens. En daar is hij nooit helemaal overheen gekomen, geloof ik. Dus uh, ja, dus, er is nog steeds uh, ruzie. En, uh, maar Bieler heeft nog wel met twee andere jongens uh, van die band... Uh, uh, telkens weer een reunie uh, belegd. En, uh, het laatste nog in 1999, vlak voordat hij overleed. Ja. Dus, uh... Hij heeft heel veel hartproblemen gehad. Hij is uiteindelijk aan een hartstilstand overleden. Ja, hartverlamming. Hartverlamming. Uh, maar het was ook wel een wereld van drank en drugs... Ja, veel komt. drank en drugs. De drummer van uh, Q65J Bar die is volgens mij ook aan heroïneverslaving overleden. Ja. Ja, ja. Als ik me niet vergis. Een, een band waar ook heel veel tumult binnen was... en, en eigenlijk nog steeds veel over gepraat wordt... Is, is daar waar jouw geschiedenis mee begint, de Tielman Brothers... Hadden die zo'n ruzie, die jongens? Nou, er was toch veel gedoe onderling? Ja, er was wel veel gedoe. Maar ja, en dat... uiteindelijk is die ene Tielman, die die Tielman... waar het eigenlijk, hè, de, de voorman van, van de band... die is toch gewoon, gewoon, gewoon als het ware ontsnapt naar het buitenland. Oh ja. En als een soort uh, uh, nomade in een oerwoud gaan zitten. Nou ja, of maak is, ik het nou uh, mooier dan nee, het is? Ja, nee, ja, het is wel waar, ja. Maar ik vind het toch een ruzie van een andere, van een andere categorie. Want dat waren vier broers. Mm -hmm. En familieruzies, dat vind ik toch even een andere kwestie... dan, uh, dan uh, vriendenruzies. Mm -hmm. Dus het kan dan inderdaad heel diep gaan zitten. Maar ook dat is uiteindelijk wel redelijk goed gekomen hoor, bij die Tilman Brothers. Die illusies hebben niet, uh, niet tot hun dood voortgevoekerd, uh, uh, als ik het uh, wel heb. Hoe verklaar je de opmars van die band? We, we laten zo meteen iets horen uit 1958, Rock Little Baby of Mine. En uh, eigenlijk zijn zij uh, ja, de, de, de koplopers, de voorlopers. Nou, misschien is de Tilman Brothers uh, wel de beste band die we ooit gehad hebben. Uh, ze kwamen uh, uit Indonesië. Uh, moest uit Indonesië vertrekken natuurlijk, ja. na alle uh, gedoe daar. Uh, ontdekte hier de rock'n'roll. Uh, die drummer van de Tilman Brothers, die, die had ook echt die backbeat... die hij erin gooide, die in de roll gebruikelijk is. Uh, dat was voor die tijd zeer, zeer vernieuwend voor Nederlandse bands. In Nederland uh, kregen ze aanvankelijk geen voet aan de grond... maar ze zijn doorgebroken door optredens op de Wereldtentoonstelling in, in, uh, in, uh, in, uh, in uh, Brussel... Kun je nagaan. Nederrock begon gewoon in Brussel. Ze kregen ook een Belgisch platencontract. Met Rock Little Baby of Mijn als, als eerste singeltje. Maar die groep die had zo'n ongelooflijk uh, talent voor optreden en, en met gitaren gooien en, en allemaal theater, dat, theater. Ja, theater, echt, maar echt rock'n'roll theater. Die, uh, dat, dat is waarschijnlijk uh, nog onovertroffen. On uh, later. Er wordt zelfs gezegd dat Jimi Hendrix Andy Tielman heeft zien optreden... en dat hij daar veel van die trucs van gepikt heeft. gewoon. Met ja. ja. achter het hoofd en met de tanden en van alles. Er is, veel, er is rond Andy Tielman heel veel mythevorming, volgens mij ook. In ieder geval heel veel verhaal. Heel veel... Ja, maar dat vind ik ook wel terecht. Ja. Als je zo'n zo gigant bent en je hebt zo vernieuwend uh, bij je bij, bij te werk gegaan... dan mag er, mag er wel een kleine mythe omheen gevormd worden. Jij ja. Ja. zei net, misschien wel de beste band van Nederland? Nou ja, kijk, ik kan niet zo ver terugkijken. Ik heb die band nooit zien optreden. Ik heb alleen de verhalen gehoord. Ik weet dat ze bijvoorbeeld in Duitsland ook ontzettend populair waren... en daar ook verschrikkelijk veel geld verdienden. Ja. Uh, en ook een Rolls Royce's reden, tenminste volgens Andy zijn eigen woorden. Dus het is maar allemaal nogal wat geweest met die jongens... Ja. Uh, en, en vrij plotseling ook wel weer afgelopen nou ja. omdat de hele industrie ja. zich veranderde. Hè? Tuurlijk, en die band die veranderde ook. Ja. Want zo'n level van enthousiasme en, en uh, gekkigheid kun je niet, niet eeuwig volhouden natuurlijk. Ja, laten we even luisteren. We hebben al wat wild bewogen op deze muziek. <laughs> Doe die shake dan maar gewoon, check. Ja. Nou, nee, dat is toch geweldig? Het is gewoon, je hoort hoe rock and roll dit is. Ja. Het is gewoon, ja, je hoort 1958 is dit. Ja, ja en, en vergeet niet, toen was in Nederland de rock roll eigenlijk hartstikke onbekend, hoor. Daar was helemaal nog nice. Nou, er was wel eens een keer een plaatje van, van, van, van uh, Jerry Lee Lewis doorheen gecijpeld. Of, uh, of een zoet liedje van Elvis. Maar uh, in feite was er op de radio helemaal niks te horen van, van rock roll toen. Jouw, jouw geschiedenis, jouw dijkdoorbraak begint hier. Dit, dit, zie, dat, dit zie je ook echt als een dijkdoorbraak. Ja, ja, uh, di, ja. Dit nummer, deze, deze Timo uh, brothers. Uh, hoe ben je verder eigenlijk tot een selectie gekomen. Want het is natuurlijk nou, een heel persoonlijke selectie. Ja, nou, Het is persoonlijk, zeggen. dus dat betekent dat er ook een beetje uh, eigen smaak bij komt kijken. Maar het, het, ik, ik heb eerst gekeken, ik, ik ben van veertig bands uitgegaan gewoon... omdat je van een, nummer, een, een aantal uit moet mm. gaan. En top 40, weet je wel, is er altijd geweest. Dus ik denk, als we nou eens even kijken of, of ik veertig bands... Hè, het gaat ook over ongeveer vier decennia... of ik dat nou bij elkaar kan krijgen... Kijken hoe, hoe, wat nou de, de meest invloedrijke en belangrijkste bands geweest zijn. En uh, uh, dan kom je dus op, op uh, nou, bijvoorbeeld uh, de scene versus de drukkende keks. Uh, twee gelijkwaardige groepen. Maar ik heb de scene erin opgenomen en de keks niet. Omdat de scene nog steeds bestaat en nog steeds prachtige platen maakt. En de keks zijn ermee opgehouden. Dat mm -hmm. is ook alweer een, een argument als het ware. Heb je ook naar hitpotentie gekeken? Of in ieder geval hoeveel hits... Een, een, een band heeft gehad? heeft vormen? er wel mee te maken, maar hits, dat zegt natuurlijk niet alles. Nee. Ik bedoel, een, een band als Focus heeft natuurlijk maar één of twee hitjes gehad... maar wel een, een prachtige... Uh, uh, Albumcarrière. lp uh, ver, nagelaten. Ja, ja. Um, en uh, bijvoorbeeld een band als Brainbox heeft helemaal niet zo lang bestaan. Maar die hebben machtig mooie uh, muziek gemaakt... in die korte tijd dat ze bestonden. Ja, want, want laat ik het even zo zeggen. Brainbox, die heb ik dus echt hoogstpersoonlijk op één gezet... Nou, dat ben ik met je eens. Want ik heb daar vroeger echt zoveel naar geluisterd. Ja. En als je dit dan toch hoort uh, van Brainbox, Down Man, het ja. begin daarvan. Ja, nou dan... dan... Moet je eens kijken hoe, die, hoe alleen die tekst al de spanning opbouwt. We gaan even luisteren. Ja, die moeten mensen dan thuis nog maar een keer opzoeken. Of gewoon dijkdoorbraak luisteren. De uh, box die hier samen is gesteld door Tjerk Lammers. Popjournalist, oud-hoofdredacteur van het muziekblad Revolver. Wij praten over die box. Er staan 40 nummers op. nummers van de afgelopen 55 jaar. Uh, als je een zekere leeftijd hebt bereikt. Ik noem geen getallen op dit moment. Dan is dit een, een, een fantastisch uh, document. Want je hoort een heleboel dingen vooruit, uh, voorbij komen. als je hier naar luistert, waar, waar je ook gewoon emotionele. Zijn er de 40 nummers of stonden? Ja, of nee, het staan er veel 83. meer. Hè? Oh, 83. Nee, ja. niet kwalijk. Nou, kijk, toch maar een getal dan. Nou ja. um, Brainbox hoorden we net met Downman. Uh, we hadden het over die selectie. Hè? Je zei het is een persoonlijke selectie, maar ik heb wel degelijk gekeken van. Welke band weegt zwaarder? Ja, wat hebben ze, wat he, hebben ze de, de, de Nederlandse rock vooruit geholpen? Daar, daar komt het ook wel op. Ja. Je, ja. Maar ja. je zegt wel heel duidelijk in het begin van je boekwerk... Uh, dat jij zelf de eenkoppige jury bent... en over de uitslag niet gecorrespondeerd kan worden. De Volkskrant van vandaag, die formuleerde het vandaag zo. Dijkdoorbraak is Lammers' feestje... en wie er chagrijnig rondloopt kan maar weten oproepelen. Oftewel, het is een vrij dominante, eigenzinnige keuze... van de heer Tjerk Lammers zelf. Het is inderdaad mijn keuze... <tie> Ik, ik heb geen uh, panel uh, uh, ingesteld om, uh, om dit te maken. Uh, ik vind het allemaal best wat die man schrijft. En ik vind het ook heel leuk dat, dit, dat het een feestje is. Dat vind ik heel prachtig. Maar waarom mensen zouden moeten oproepelen, dat is mij niet helemaal duidelijk. Het is gewoon een leuk feestje en iedereen is welkom. Ja, maar ik denk dat hij uh, in dat stuk daarmee bedoelt van het is... Uh, ja... Je kunt er misschien niet over discussiëren. Het is gewoon een heel persoonlijke keuze... waar ook een paar rariteiten tussen zitten. Gekke nummers die je niet zou verwachten. Misschien wel helemaal niet echt verdedigbare historische werken... maar gewoon omdat Jack Lammers het leuk vond om die erin te stoppen. En dat is toch ook wel een beetje zo? Dat is een beetje zo. Ik kan alles verdedigen overigens, maar... Uh... Ah, nou, daar komen we dan zo meteen nog van aan toe. Want ik heb maar, toch een hele rubriek gemaakt. Een okay, beetje nou. rare nummers. Ik verheug me er nu al op. We doen nog voordat we die rare nummers... toch nog even die ja, moet je luisteren. Het is, het is, Als je zoiets samenstelt... dan is er natuurlijk altijd ruimte voor, de, voor de, uh, Debat. Debat. En dat is het mooie. Want je kunt het er nooit helemaal met elkaar over eens worden... wat nou belangrijk is en wat niet. Maar wat we nu gedraaid hebben... Q65, Tillman Brothers, Brainbox... en wat we nu gaan draaien, QB in the Blizzard... dat hoort voor jou ook wel... Bij de klassieke toch? Ja, zeker. Ik denk dat ik daar niet alleen is sta. Ik denk dat die meneer van de Volkskrant ook met mij me is. Ja, en alle popprofessoren poppro van Nederland en wij omtrekt toch? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Wat is het eigenlijk dat die uh, klassieke oude bands... dat ja, daar eigenlijk geen debat over kan bestaan? Terwijl als je naar de aanwas van nu kijkt... dat je daar veel eerder van denkt, ik weet het niet. Nou, er zijn natuurlijk heel veel goede nieuwe artiesten. Mm -hmm. Alleen, uh, als je een boek samenstelt waar, waarbij je uh, toch wel de acts wilt pakken... die de Neder rock vooruit geholpen hebben, die van invloed geweest zijn... dan is het logisch dat je terugkijkt en naar nou, mensen die dat ook bewezen hebben. Uh, als je nu bijvoorbeeld naar een briljante act kijkt als raccoon... misschien gaan die volgende week wel uit elkaar... en hebben ze verder niks meer betekend. Uh, dat weet je niet... Uh, dus het stikt nog steeds van talent in Nederland. Je maar... bedoelt te zeggen, de tijd moet er gewoon overheen gaan, om, moet het, om het op, waar... op waarde te kunnen schatten. Ja, daar moeten we tijd overheen gaan. Daar komt het wel een beetje op neer. Ja. Ja. Wat, is, wat, is dat, wat is het dat QB Bliss de tijd heeft doorstaan? <laughs> nou, het was een briljante bluesband. Um, overigens ook weer uh, behept met een, uh, een uh, uniek soort Engels. Dat door de Arie Muskee uh, daar uh, ergens bij een hunnebed... ook uh, geheel zelf in elkaar geknutseld werd. Drents Engels. Drents Engels, ja, Drengels. Maar, uh, maar het waren ook hele goede muzikanten. Ik vind de composities fantastisch. Ik vond uh, Elko Gellingen een briljant gitarist. Um, en ze waren natuurlijk een van de eerste lichting. Hè? Uh, het, is, het is makkelijk voor de jongens. Ze waren de eerste, dus, uh, dus uh, ze konden experimenteren... met altijd enthousiasme enzovoort enzovoort... Uh, de weg wijzen naar de, naar de, de opvolgende bands. Ja, even luisteren.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 Het is like een distant. Like distant face. It's like a shit. Ja, dit gaat automatisch natuurlijk ook allemaal over heel veel dode zangers, uh, gitaristen en bandleden, want een heleboel van die bands zijn toch ver van compleet. En Harry Mouske bijvoorbeeld is ons toch ook nog niet zo lang geleden ontvallen. Ja, ja, 55 jaar dan uh, gaat er wel eens iemand, ja. Ja, uh, er is verkeersinformatie. <tied> De files staan allemaal bij Rotterdam. De A15 vanaf Europoort komen naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein, 5 kilometer. A16 ze van Rotterdam naar Breda voor de Van Briennoordbrug 3 kilometer. Er staat een auto met pech op de rechte rijstrook van de parallelbaan. De A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland voor knooppunt de Bregseplein 6 kilometer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ten gast in Kunsthof is Tjerk Lammers. Hij is pophistoricus, waar ik zeg, hij is popjournalist. Hij gedraagt zich nu even een beetje als historicus... want hij kijkt naar 55 jaar nederrock. Die heeft hij gebundeld in een, in een muziekbox. Rock van eigen bodem van 1958 tot heden. Wij zijn eigenlijk aan de hand van nummers... die geschiedenis een beetje aan doorhoppen. En dan komen we bij een periode waarvan Tjerk Lammers zelf al zegt... dit is een echt lastige periode in, in mijn eigen popgeschiedenis. Dat zijn de jaren 80. Begin jaren negentig kan je eigenlijk ook wel zeggen... wat vond jij daar zo lastig aan, aan die tijd? <laughs> nou, Had jij ik... zelf een moeilijke periode? Of, uh... Nee hoor, ik, ik woonde toen in Amerika zelfs, dus ik vond het allemaal prachtig. Maar um, het is niet zozeer dat, dat uh, rock toen een moeilijke periode me, uh, doormaakte. Ik vind dat de hele wereld toen een moeilijke muziekperiode doormaakte. Uh, de rock'n'roll uh, begon begin jaren vijftig in Amerika... En, uh, Evolueerden en uh, muzikanten werden steeds beter en vaardiger op hun instrumenten en dat uh, eindigde met uh, progrock en symfonische rock, waarbij uh, mensen de meest halsbrekende toeren uithaalden in uh, de meest ingewikkelde muziekstukken. En toen kwam de punk en die maakte daar een einde aan en dat was eigenlijk gewoon het afsluiten van uh, de jeugd van de rock roll. Dat was het einde en daarna kwam het eind groot... jaren zeventig. Hebben eind het jaren zeventig en toen kon het grote herhalen beginnen en ik vind dat. Jaren 80, dat is wel ja, het begin van een herhaling van zetten die eerder gezet zijn. En, uh, Jij ziet daar in niet zo heel veel vernieuwing dus. Ik zag heel weinig vernieuwing in. Als je nu terugkijkt, uh, in de jaren 60 en 70 zijn ontzettend uh, grote namen gebakken, waar we over 50, of 100 of 200 jaar nog naar luisteren. Maar uit de jaren 80, nou, ik denk George Michael, U2 en Madonna. En voor de rest kan ik niet zoveel uh, ophoesten. Mm -hmm. Het was gewoon een beetje een. Uh, een slecht decennium, vind ik. Maar heeft dat, dat jij dat zo ervaart, niet ook heel erg met je particuliere smaak te maken? Want uh, toen ik in de box keek van wat jij dan wel leuk vindt en niet leuk vindt... of wat je wel of niet geselecteerd hebt... zag ik wel dat je niet een hele grote voorliefde op dat moment had voor... zeg maar wat we hier noemen het clubcircuit. Voor uh, de beentjes die niet zo heel erg veel platen verkochten... maar wel waanzinnig populair waren in de, in de zalen. Of klopt dat niet? Nee, dat klopt niet. Ik denk dat uh, er zullen heus wel bandjes zijn geweest die uh, ontzettend in, in, in de zalen speelden en uh, daarbuiten niks betekenen. Maar uh, horen die bandjes dan bij de top 40 belangrijkste Nederlands, Nederlandse acts? Kijk, wat wij in Nederland wel hadden in de jaren 80, en wat ze in het buitenland vanzelfsprekend niet hadden, is de doorbraak van de Nederlandstalige rock. En dat betekende voor Nederland toch wel een soort volwassen worden. Want tot die tijd uh, luisterden we eigenlijk alleen maar, ook al begon het dan met Kom van de Dak af, maar luisterden we eigenlijk alleen maar naar Engelstalige rock. Ook uh -huh. door Nederlandse popmuzikanten gezongen, Engelstalige rock. Hè, bouwden wij een grote uh, dagen later. Die, die is ook in het Engels begonnen, geloof ik. Nou, ja, die heeft wel eens iets in het Engels gezongen. Maar, maar uh, toen kwam ineens Doe maar en Het Goede Doel en Toontje Lager en al die andere bandjes. En dat, dat, dat was natuurlijk wel heel belangrijk voor, voor de Nederrok. Ja. Begin van de jaren negentig heb je toch twee nummers opgenomen waar ik zelf. Uh, heel blij mee was. Dan gaan we eerst even luisteren naar de eerste. Dat is een fragmentje Urban Dance Squad. Oké. Okay. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you the yes. So cool as ours. Hit a bike then. That was dope, papa. Ducks categorizes as heart cries. That's a lie Dat is ook meteen hun grote hit uh, geweest, een ja. grote internationale hit. Waarom heb je deze uh, jongens opgenomen in je, in je selectie? Nou, omdat Urban Dance Quad uh, een hele grote band was in Nederland, heel populair, maar ook uh, in het buitenland uh, flink aan de weg timmerde. Ook omdat zij eigenlijk wel een eigen muziekvorm ontwierpen, He, die crossover funk, uh, wat, uh, zoals het toen genoemd werd. Uh, zij kunnen ook best, uh, rustig beschouwd worden als uh, voorlopers van uh, bijvoorbeeld Rage Against the Machine. Die, later, uh, die Amerikaanse band die later nog veel groter werd. Dus ja, die, die band heeft wel wat betekentje. Ja, Hield jij of houd jij ook echt van die muziek? Ja, ja. ik vind het hele leuke muziek. Ja. Wat, wat, wat vind je van Claw Boys Claw? Heb je ook opgenomen? Je hebt wel een van de meest rustige nummers genomen. Uh, want ik had een beetje het idee dat je wat ambivalente gevoelens over deze groep had. Hoe kom je daarbij? Ja, door, de, door de, wat ik erover las, dacht ik van. Uh, ik weet niet of hij echt een fan is van deze muziek. Nou, nee, ik ben niet echt een grote fan van Clobos Kloon. Maar, uh, maar je vond wel dat hij erin moest staan? Ik vond dat ze erin moest staan en ik waardeerde de muziek wel, ja. Maar ik ben niet van alles wat hierin staat, ben ik niet een grote fan. Nee. Ik vind Kane bijvoorbeeld, daar ben ik ook geen fan van. Maar ik vond wel. Oh ja, dat ze hebben even doorgenomen waar je anders ik... geen fan nou, van Nou ja, maar remember. ik vond wel dat ze meegenomen moesten worden. Ja, Crash-up ben je misschien ook geen fan van. Maar nou, vind ik wel leuk. Maar kijk, dat is ongeveer hetzelfde als. Je moet toch een zekere distantie ook houden en een zekere objectiviteit. Het is niet ja. alleen maar mijn smaak volgen. Nou, er zijn ja. genoeg bands die. Doe maar, staat er ook in. Dat vind ik verschrikkelijke muziek. Oh, persoonlijk? Oh ja. Ik hou helemaal niet van reggae. Ik snap ook niet waarom talig nou, nou juist aan reggae gekoppeld moet worden. Maar ik, dat vind ik helemaal niks. Het is bovendien muziek voor meisjes, vind ik. Maar uh, ik vond wel dat het in het boek meisjes opgenomen mogen moest worden. Je reageren op deze uitzending via RadioKunstof.nl het gastenboek. <laughs> Oude meisjes mogen ook reageren. <laughs> ja, want Jerke ja, Lammers wordt helemaal opgewonden als hij het voor doe maar in zijn mond neemt. Wat grappig. Ja. Maar het zorgde voor een dijkdoorbraak. Jazeker. Die band is hartstikke belangrijk geweest. Ik denk dat doe maar het, het uh, pad gebaand heeft voor, uh, nou, voor Bossato en Guus en, uh, en Bluff en wat er al niet meer is. Maar goed, jij zegt, ja, ik moet niet alleen maar op mijn eigen smaak afgaan als ik zo'n bok samenstel. Maar wij spraken bijvoorbeeld met Bert van der Kamp, hè, muziekjournalist. Lange tijd associeerden we Bert van der Kamp eigenlijk alleen maar met oor, laten we zeggen meneer oor. Cherk is eigenzinnig, zegt hij. Hij heeft een idee hoe popmuziek moet klinken en classic rock heeft zijn voorkeur. Ik heb een andere smaak, ik vind veel meer uitingen interessant en ik vind dat hij zich te weinig opstelt, openstelt voor grensverleggende muziek. Het boek geeft een mooi overzicht van de tijd. Al zijn er wel allerlei alternatieve underground stromingen die er bekaart afkomen. De X of de Ultra-beweging met de Mini Pops en nasmak. Daar had Jarek in de jaren tachtig geen tijd voor. En dat bedoel ik in de zin dat hij er geen interesse in had. Uh, ik heb uh, het, uh, het overigens uh, het het van de X er maar... even bijgehaald, namelijk toen ik het boek schreef. Dat is, Want, een dat is een punkband, een Nederlandse punkband. Nou ja, Mag ik het even zo noemen? Nederlandse punkband. Er staat overigens één punkband in wat echt punk is. De X was punk, maar het was ook... uit uh, gewoon alternatieve muziek is, dus gingen erg experimenteren. Ja. Ik heb het, het hele oeuvre uh, erop nageslagen. En uh, ik vond het niet om aan te horen. Dus dat, dat, dat, dat kon ik echt niet <laughs> toen, over maat krijgen. To, toen werd die persoonlijke smaak omdat... toch heel dominant. Nou, het is gewoon niet om aan te horen. Sorry, It, uh, uh, het is gewoon heel erg uh, ver buiten de lijntjeskleuren. En uh, ik wil het ook. Het is een feestje, uh, wordt al in de volkshand gezegd. Dat vind ik wel, uh, wel leuk dat het dat een feestje moet blijven. En dat, er niet, uh... en dat je niet met potten en pannen moet gaan gooien, bedoel je dan? Nou ja, dat de bitterballen wel, uh, wel uh, lekker zijn. En dat ze geen uh, voedselvergiftiging gaan veroorzaken. Nou ja, dit, dit, dit, dit feestje uh, roept dat debat op. Sommige mensen zeggen. Dat, dat is dat een mooie. Dat, dat je, dat je, hè, dat je wat, wat, wat blijft hangen in, in, een, in een classic rock smaken. anderen vinden dat juist uh, juist een heel prettig. Uh... Ik, ik geloof niet dat ik veel classic rock. Het is Nederrock. Dus, ja. En er zitten veel klassieke uh, klassieken zitten ertussen, maar om er nou classic rock te noemen. Kijk, Classic Rock, dat vind ik uh, de e en uh, Vandenburg, die wel aan de aan, aan de beurt komen. Maar voor de rest vind ik het weinig op Classic Rock leunen. Wat, hoe vind je eigenlijk het landschap van de Nederlandse rock van dit moment? Ik vind het een heel mooi landschap. Ik, uh, ik, uh, de hele muziekindustrie wordt overigens overheid gehouden door dames op het ogenblik. Hè? Ilse Lange, Anouk en... Carol uh, Emerald. En, ja, dat is pop. Maar ik heb het even over, als ik het maar even tot rock beperk, ja. uh, ook Within Temptation... Uh, Wat een in, hele grote act is. Valt natuurlijk. in Nederland niet eens zo op, maar dat is gewoon een, een over de hele wereld uh, doorstomende, geweldige stadionact. Dus, staat, ook een, uh, staat ook in je, in je, ja, dat in je box. Ja. Ja. Dat is ook nou typisch een voorbeeld van een act die hun eigen muziekstroming als het ware ontworpen hebben. Het is, uh, ja, noem het maar sprookjesrock, maar het is, het, het, het, het, het, ze zijn aan, uh, aan de top van hun eigen bewegingen. Uh, uh, maken ze muziek als het ware. Dus, uh, Je ja, ja, zegt, die, belangrijk. die industrie wordt helemaal door die dames uh, overeind gehouden. Maar nou ja, hebben... Het zijn de die nou echt veel platen verkopen. Dat is het punt. Huub van der Lubber was nog niet zo lang geleden in het programma van de dijk. En hij zei uh, tegen mij... van: uh, ik kan. Uh, het kost al moeite om een plaat uitge uitgebracht uh, te krijgen. Mm. Hè, voor iemand van zijn kaliber. Nou, T. Lau uh, van, van de scene, Idemdito. Het, het schijnt nogal... Is het nou, moeilijk te zijn. niet te klagen, want de dijk die verkopen ook opvallend veel platen nog. Hoor. Dat, is, dat, is, dat is wel heel mooi. Uh, en de laatste drie vier albums van, van de dijk hebben echt heel erg goed verkocht. Uh, overigens, dat heel, heel erg goed is natuurlijk niet meer zo goed als vijftien uh, jaar geleden. Er is toch sprake van malaise in de muziekindustrie? En ja, maar ze verkopen nog zeer respectabele aantallen. En terecht natuurlijk. Dus dat valt wel een beetje mee, maar het is, uh, het is waar. Er worden echt honderdduizenden platen verkopen. Dat, dat is inderdaad nu op dit moment uh, aan de dames voorbehouden, lijkt ja. het wel. En die dames, die maken rock en dat ligt je ook toe. Daar, hebben, daar zitten ook uh, nummers van hun in. Bijvoorbeeld twee nummers van Anouk, waar je echt een groot fan van bent. Ja. Heel nadrukkelijk uh, trek jij de streep tussen rock en pop. Pop? Nou, nah, die, die streep is niet zo heel erg. Nadrukkelijk te trekken. Nou, laten we zo zeggen, Caro Emerald noem je muziek voor je moeder. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik het heel leuk vind, maar dan vooral voor mijn moeder. Oh, ja. Kijk, Caro Emerald is natuurlijk pop. Het is een soort, ja, ouderwetse cocktail jazz pop, of hoe moet je het noemen. Het is hartstikke leuke muziek, maar, maar het hoort niet bij nederrock. Het is nederpop. Het is echt pop. Ja, kun je dan toch een beetje uitleggen wat het verschil is? Is het te lekker of is het te soepel? Of wat, is het? wat bedoel je dan? Nou, ik vind dat de rock heeft nog een beetje een gevaarlijk randje. Laten we het zo stellen. Um, en uh, pop, dat is echt music voor de masses. Mm -hmm. uh, uh, en uh, Caro Emerald is echt muziek voor het grote, grote publiek. Uh, Anouk zal nooit zo populair worden als, als Caro Emerald. Omdat Anouk te gevaarlijke muziek maakt. Ja, maar de, uh, doe en, maar bijvoorbeeld... Ja. Zat daar dan een gevaarlijk randje aan in jouw optiek? Of? Uh, ja Nee, maar Duma die heeft, die heeft het nederlands talen zo belangrijk uh, gemaakt... dat het, dat kun je niet overslaan. Uh, ja, tussen de, het is reggae het is helemaal geen rok... Ik weet eigenlijk niet wat het is. Ik denk in de volgende editie zit hij er niet meer in. Ik krijg Verwijl, het blijft, ook geen toestemming maar, meer. blijft er altijd bij. Maar je begrijp wel dat ik daar persoonlijk weinig mee heb. Dat, dat is heel goed doorgekomen. Ja. We krijgen een mail van Hans Kottelaar. Hij schrijft, ik ben het helemaal met je eens, Petra. Brainbox. En Tjerk heeft dat trouwens ook bevestigd. Is de absolute top. En dan zeker de versie van Cas Lux, Jan Akkerman, Pierre van der Linde en André Heijnen. De meest onderschatte band is misschien wel de Maastrichtse band Partner. Ze zijn toch wel opgenomen in de box? Ik denk het niet. Nee. Hartstikke, hartstikke leuke band, maar die, eh, die hebben de box inderdaad niet gehaald. Nee? Heb je daar nog een reden voor? Nou, nou ja, goed, maar zo'n zo band als partner... D, d, d, d, d, dus, dat was hartstikke leuk, maar ik ze heb, zijn er ik, nog wel... Ik, ik weet heel weinig van de bandpartners. Ze, nou, ze zijn er nog wel 100 of 200 of 300 geweest. Die hebben één of twee hits gehad. Eh, maar om nou te zeggen dat die een... een sleutelrol gespeeld hebben in de Nederlanderok, nee, dat, dat vind ik... dat zou te veel eer voor ze zijn. We gaan nu naar de rubriek Een Beetje Raar. Laten we gaan luisteren naar mijn eerste selectie in deze rubriek Een Beetje Raar. Een selectie, een hoogstpersoonlijke selectie uh, van Tjerk in zijn Boxdijk Dijkdoorbraak. En dan heeft hij bijvoorbeeld dit, naar de oude regels van Loetje volgens mij heeft hij opgenomen. Weerloos. En al wat weerloos is, is zo fragiel. Ga met waardigheid om met die waarde. Want dat bepaalt de waarde van je ziel. Grote filosoof Peter Koelewijn was dit. Uh, dit is toch opmerkelijk? Dat moet iets persoonlijks zijn of een ode. Of wat, wat is jouw motief geweest om dit nu in de box op te nemen? Ik hoor enig cynisme als je zegt de grote het, filosoof... Lichte, lichte vorm van, vorm van ironie is mij niet vreemd. Zonder Peter Koelewijn had de rock de nederpop... er volledig anders uitgezien. Mm. De man heeft uh, de meest ruige rock roll gemaakt... Hij heeft Q65 bijvoorbeeld ontdekt. Of uh, Teaser, de eerste band van Adje van den Berg. En nog heel veel meer van dat soort uh, keiharde bandjes. Hij heeft uh, zelf uh, vind ik de rockrol op kaart gezet en kom van het dak af. Heeft in de jaren 70 en nu ook met dit nummer, waanzinnig goede singer-songwriter muziek gemaakt. Ik vind het een groot singer-songwriter. Hij heeft ook de grootste flauwekul gemaakt, zoals Ronnie en Ronnie's met beestjes, dat was gewoon Peter en zijn rockets. Uh, hij heeft uh, Helmoet Lotti, uh, uh, heeft die miljoenen platen mee verkocht. Wat toch een soort, ja, licht klassieke pop-operette-achtige, weet ik veel, is. Dus de man die, die bestrijkt zo'n breed scala. En heeft zo verschrikkelijk veel voor, voor de Nederrok betekend. Dat... Uh, ook al zou Peter alleen nog maar een windje laten... dan mag het van mij ook opgenomen worden. in deze. Oh, Oké, okay. dus dat betekent gewoon dat je door liefde verblind... geheel kritiekloos eigenlijk zo'n koele zo wijn wel... Uh, dan heb jij niet betrekken. goed naar dit liedje geluisterd... want het is een briljant liedje. Ja, nee, even serieus. Jij vindt dit echt een briljant liedje. Ja, die, die, Peter die heeft uh, een jaar of twee jaar geleden... Uh, heeft hij uh, weer een album met zijn songwriter ja, volgens, mij hij, volgens mij is hij een kunststof geweest. Daarmee. Ja, nou, niet, niet ten onrechte, omdat het gewoon een hele goede muziek is. We gaan, we gaan naar de tweede. Dat is niet zozeer omdat het... Ja, niet omdat je er wat... Maar meer opmerkelijk dat je van deze groep dit nummer neemt eigenlijk. Dat meer. Voor de mensen die die stem niet hadden herkend. Dit is de Golden Earring. Barry Hay hoorden we zingen. En dit is echt een atypisch Earring uh, liedje. Je hebt nog iets van de Earring erop staan. Waar je groot fan van bent. Die ook belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis van de Nederland. Dat kun je wel stellen, ja. Uh, en waarom kies je dit nummer? Nou, omdat de Earring, dat zijn de Beatles van Nederland. Die stijgen overal bovenuit. En uh, zo'n beetje alle nummers van de Earring... die zitten wel in ons collectieve geheugen. En dan kun je dat wel weer nog een keer allemaal laten horen. Maar ik heb Back Home opgenomen van de e omdat dat een sleutelrol uh, speelt in hun geschiedenis. Toen werden ze van een dong-diki-diki-dong-achtige popbandje... veranderden ze in, uh, in de LP-groep die de wereld ging uh, veroveren, de albumgroep. En ik wilde iets recents uh, uh, uh, toevoegen. Omdat, uh, ja, je kunt wel allemaal terugkijken... maar de e is nog steeds een hele courante groep. Ja. En ze hebben net een album uh, Tits en Hairs uitgebracht. Dit nummer wat je hoorde, The Thief, is van uh, Milbroek... Acht jaar oud, dat noemen we dan ook alweer recent. En het heeft een beetje een woestijnachtige sfeer. En ik wilde gewoon even een andere kant van de iering laten horen. We gaan daar zo over verder, maar ik krijg net te horen... dat er een nieuwsflits is van het Radio 1 Journaal. De tweede verdachte van de roofmoord op een Haagse juwelier is opgepakt. De 19-jarige Sandro Grigolia werd gearresteerd in Georgië. Dat heeft de politie Haaglanden bekendgemaakt. De man meldde zich aan het einde van de middag bij de Nederlandse ambassade in Georgië. Waarna hij door de lokale politie werd aangehouden. De Nederlandse en Georgische autoriteiten overleggen nu over zijn uitlevering. De andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. De twee worden ervan verdacht vorige week een roofmoord te hebben gepleegd op juwelier Ruud Stratman in Den Haag. Al oh, dus het Radio 1-journaal. Goed nieuws. Ja, goed nieuws. Tjerk Lammers, uh, jij was bezig met de Earring, uh, de Thief. Nou, belangrijke groep, belangrijke band. Zit vanzelfsprekend zit hij in, in, in de box. We gaan naar de derde opmerkelijke keuze. Uh, want, uh, want de tijd vliegt uh, als, je, als je lol hebt, heet dan de, de letterlijke vertaling. Uh, we, gaan, we gaan nu uh, ja, naar iets, volgens mij heeft Henk Temming dit geschreven... Een gelegenheidstuk zullen we maar zeggen, met het goede doel uh, Spinvis en Herman van Veen. Ja. Bij de wedstrijd, gelijk naast zijn debuut. De beslissende goal in de laatste minuut. Jij uit je dak, was de janko om je heen. In het verkeerde vak, sta je helemaal alleen. Een dag in de jungle, even weg van het strand. Maar diep in het bos, staat dat opeens een brand. De gids in paniek en hij en midden in de rainbow sta je er alleen voor. Je bent nog nooit zo ver van huis geweest, zo ver weg, weg van Utrecht. Je bent nog nooit zo ver. Van huis Ja, en voor wie het nog niet had, door, door, dit, dit zijn allemaal Utrechtenaren. Daarom. Spinvis, dit is zijn plek in jouw box geworden. Ja. Een heel klein plekje maar. Ja, maar is het toch maar. Is hij niet genoeg rockartiest Jawel, uh, de, ja, de box? Ja, ja, ja. Spinvis is eentje wat, een artiest waarvan ik het jammer vind dat hij, dat hij, uh, hij laten we zeggen, net niet gehaald heeft. Hij had er, had er net zo goed wel op kunnen staan. En een staan. eventueel een nieuwe box van Oh, graag. Van ik, vind, ik vind in. het een groot artiest, ja. Waarom staat dit nummer in de box? Uh, dit, is dit... Nu, dit is nu een typisch voorbeeld van een volstrekt particuliere persoonlijke smaak. Dit nummer, dit nummer kwam een jaar of twee geleden uit. Of vorig jaar, het is niet eens zo lang geleden. Ik vond het zo'n ongelooflijk goed nummer. Ik hoorde het één keer en ik kreeg het dagenlang niet meer uit mijn hoofd. En het is daarom ook, of dan ook, volledig geflopt. Het is nauwelijks op de radio gedraaid, geloof ik. Ik vind dat het een ongelooflijk dikke hit had moeten worden... Ik vind het een van de leukste nummers van de hele box. En toen heb je en het gewoon gedacht, ik doe ik het erin. Ik denk, ik doe het er gewoon in. Kijk, ja. en dat is nou de eigenzinnigheid... die Tjerk Lammers, popjournalist, zo typeert. Er komt een mail binnen van een... Happy Bongers uit Eindhoven. En die zegt misschien niet al te invloedrijk, maar al heel lang zeer succesvol en in het verleden ook dik was in de top 40. Normaal staat hij wel op de lijst. Ja, vanzelfsprekend staat normaal erop. Hij is geen echte fan, maar als origine van origine plattelandsjongen. Uh, kan ik de cultuur wel waarderen. Normaal staat er uh, zelfs met twee nummers op. Dus uh, maak je geen zorgen. Er komt nog een uh, mail binnen. Hoe komt uw gasten bij om zich zo laatdunkend over de muziek uit de jaren 80 uit te la laten? Na de jaren 70 heeft deze periode wellicht de meest creatieve en melodieuze muziek aller tijden geleverd. Denk aan de Stranglers, Desireless, Duran Duran, Pet Shop Boys, Dire Straits, Talk Talk, als ook Madonna en talloze anderen. Als het is om ze persoonlijk smaak... smaak vatten, uiteraard niet om te twisten, maar hij heeft te kennen gegeven dat de jaren tachtig muziek bij het grof vuil gezet kan worden. Ik vind dat er enigszins gechargeerd gesteld van deze waarschijnlijk uh, 45-jarige of daarom trend. Maar iemand die, die straat, met Dire Straits aankomt, is argument. Uh, moet ik zeggen, ja, wij kunnen nog, wij moeten maar eens een avondje doorzaken met z'n tweeën. Wat? Oh ja, ja, ja, ja. Want dat vind je dan echt totaal niet meer geloofwaardig? Um, nou komen we echt op het gladde ijs van de particuliere smaak... maar dat vind ik dus echt gruwelijk, ja. Het dat... is nou goed dat er geen soepetram genoemd werd, dat vind ik nog erger. Hoewel, er was iets vroeger. Jeetje, Mina, zeg. Ja, nee, ik hoor nu ook wel inderdaad een, een, een bak pittigheid in u, meneer Lammers. Um, deze muziekbox die zou je kunnen beschouwen als, als een soort muzikaal paspoort van jou. Maar waar ik eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig naar ben, is je muzikale autobiografie. Want je was jarenlang uh, perschef bij Wea uh, Records. Daarna hoofdpromotie voor fonogram. Dus je hebt tot over je oren in de platenbusiness gezeten. Je hebt volgens mij Madonna nog begeleid op een tournee. Nee. Is dat niet waar? Nee. Dat hebben je vrienden over je verteld. Dat is uh, fout informatie. Oké, okay, je bent wel heel dik met uh, Phil Collins... Ik heb hem wel eens ontmoet, maar ik, dat is uh, ook. Uh, Kom je iets heel zijnes? Je bent een manager van Vandenberg geweest PowerPlay. Niet. Nou ja, ik, ik heb je een tijdje gemanaged, dat is wel waar, ja. Oké, okay, je, je was als correspondent, je hebt in LA <laughs> gezeten in Londen. Want ja. je gaat het allemaal downplayen. Je... Nou, nee, je denken dat je veel verhalen hebt. Nee, maar het is ook wel zo. Alleen de, de artiesten waar je mee aankomt, die, dat klopt nou net weer even niet Echt, helemaal. Dat je van de berg overigens wel. Maar, maar uh, ja, zeker... Ik vertel eens met wie je allemaal gewerkt hebt. Dat zijn te veel om op te noemen. Maar, maar laten we zeggen dat in mijn tijd bij Phonogram International... wel het leukst, de leukste periode was. Omdat ik toen telkens door Europa toerde met, uh, met allerlei uh, ja, grote artiesten. Waaronder bijvoorbeeld Black Sabbath. Waardoor ik uh, dat boek van die jongen heb uh, geschreven. Olivier ja. uh, Newton, John, weet je wat. Het was heel breed, maar heel leuk. Ja. Zijn dat nou verhalen die we uiteindelijk ook nog een keer... geboekstaafd uh, terug gaan lezen, Jack? Nee. Waarom is dat? Um, dan zou ik dus uh, alle kattenkwaad die ik met deze mensen beleefd heb... Uh, op moeten gaan schrijven en daar heb ik helemaal geen zin in. Want uh, uh, dat vind ik iets particuliers en dat is iets uh, van mij... en van die mensen waar ik het meegemaakt heb. En ik wil daar niet uit school klappen. Kattenkwaad. Kattenkwaad. Mm -hmm. Want we spraken Lex Harding, goede vriend van je... Uh, met wie je ook veel samen hebt gedaan in het verleden. En hij vatte die periode als volgt samen. Er werd veel gefeest en gezopen. En we hebben gekke dingen gedaan. Nou, dat is inderdaad. <lacht> uh, dat is inderdaad waar. Ja. Ja. Heb je nog wel eens heimwee naar die tijd? Ja, maar het is een beetje de heimwee van uh, een, uh, een, een, een ouder wordende meneer die, uh, die het allemaal niet meer kan. Want als ik het allemaal nog, nog zou kunnen, dan zou ik het nog steeds doen. Maar als ik nu een avondje doorhaal, dan kost me dat een week om eroverheen te komen. Dus, uh, dus uh, dat is wel weemoed, ja. Maar het was, een, het was een hele mooie tijd. Het was een hele mooie tijd. En ja. bij die tijd hoorde daar dan echt allemaal automatisch, wat wij ook altijd horen, dat ruigen van, van drank, drugs, uh, seks. Iemand uh, die wij spraken, die zei, ja, uh, je moet Tjerk uh, Lammers een beetje zien als de Matthijs van Nieuwkerk van de popindustrie van dat moment. Hij had zoveel charme, iedereen viel voor hem. Nou, dat ga ik natuurlijk enorm beamen. <lacht> ik wil ook onmiddellijk weten wie dat gezegd heeft over mij. Die bron wil graag anoniem blijven. <lacht> <lacht> nou, kijk, het, het, seksdrugs en rock'n'roll uh, is een cliché. En dat moet je zelf ook willen uh, als je in die wereld zit. Maar ik wou het heel graag, dus ik heb, ik heb mijn best gedaan. Ja. Want je, je werd daardoor geprikkeld, je vond dat leuk, spannend? Of, uh... Nou, het gaat, het gaat om vrijheid. Uh, het, gaat om, het, het gaat niet, om, niet eens om uh, je afzetten tegen uh, de gevestigde norm of zo. Het gaat om dingen doen die je zelf wilt doen. En uh, als jij jezelf in een positie weet te manoeuvreren... waarbij je ongestraft uh, uh, je ja, over kan geven aan uh, seks, drugs en rock'n'roll... overigens nooit genoeg seks... Dan, dan, dan moet je dat vandaar zeker doen. Vandaar misschien die drugs en... Ja, vandaar die, die drugs en, en die rock'n'roll. En vooral veel drank ook. Maar, maar goed, dat het is, het is nu helaas in het verleden allemaal. Maar ik heb, ik heb wel veel, veel plezier gemaakt, ja. ja. Dat, dat had nu gewoon tot normale proporties is uh, teruggezakt. Dat was wel te lezen op Twitter... Uh, na de presentatie, waar toch alle grote bands van Nederland, zoals Massada bijvoorbeeld. Ja, uh, geweldig. geweldige Geweldig, mooi luxe uh, jongens uh, optraden. Maar ook andere uh, grote bands. Uh, Adje van, uh, van den Berg was er ook. Hè, ja, geloof en de uh, Scene, uh, Frank Kraaienveld van de Bintangs. Ja. Ja. Toen schreef ja. Frederik, uh, Frederik Spicht, zangeres, die ook uh, in de box voorkomt. Die twitterde aan het eind van de avond: uh, Ik voelde me erg jong. <laughs> maar Frederik <laughs> is ook hartstikke jong. Old Rockers never die. Zo is het. In, in een halve minuut, wat is je volgende avontuur? Ik wil eh, eerst even op vakantie, want ik ben echt doodmoe. Ja. Ik, heb, eh, ik heb nu jarenlang achter elkaar boeken zitten schrijven. En eh, dat is fysiek nogal eh, belastend, want ik heb twee jaar lang eh, stilgezeten op een stoel. En ik, eh, ik moet nodig weer een beetje sporten en eh, aan mezelf gaan werken. Ja. En is er, is er een groot avontuur, een ideaal waar je van droomt? Een boek, een, een nieuw... Een... CD-avontuur... Ik wil, ik wil, zoals ik die, die autobiografie van Tony A. Jongen geschreven heb... zijn er nog wel een paar artiesten die ik uh, op die manier uh, uh, zou willen behandelen. Eén naam graag. Eddie van Heelen. Eddie van Heelen. Oké. Okay. Ook een groot neder artiest. Ja. Ja. ja, dat is waar, ja. Ja. ja. Wat staat er op je tegeltje, Jerk? Um, het, het is het enige goede, goede raad die ik ooit van mijn leven gehad heb... Van, uh, Frits Ruiter, een atleet, een vriend van mijn ouders. Vroeger van broodje, Broodjeszaak op het plein ook, is net overleden. En hij had het over, als je een talent hebt, dan moet je daar iets mee doen. Dus mijn tegeltjeswijsheid is, verspeel nooit een talent... want dankzij je talent word je een hele grote meid of vent. Jeetje, het ruimt ook nog. Nou, dat hebben we zelden in dit programma. Cerk Lammers, leuk dat je er was. En we gaan nu samen voetbal kijken, volgens mij. Leuk, Ajax. Nou, lekker spannend. En uh, ook op uh, radio natuurlijk. Radio 1 zometeen. Voetbal. Dank, meneer Lammers. Dit was aflevering 2400... 68. 2468. Ja. Morgen ontvangen wij de strenge meesteres van de biografie, Eva Rovers. Tot dan. Radio 1. Tof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Inlichtingendiensten doen hun werk het liefst in het geheim. Maar wat als een dienst schijnbaar in de fout gaat en een terrorist over het hoofd ziet? Van Gogh wordt voor het kantoor van Stadsdeel Oost door meerdere kogels getroffen. In zo'n geval wordt de werkwijze van de geheime dienst beoordeeld door een speciale commissie. En die kan hard uithalen. Ze hebben iemand niet goed in het oog gehouden. En dat hadden ze kunnen doen als ze een aantal dingen eerder aan elkaar vastgeknopt hadden. 10 jaar bestaat die toezichtscommissie. Hoe goed doet ze haar werk? Argos, zaterdag, van kwart over 12 tot 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Lievertje, schilderij hangt.